2 uur. Katharine Straatman met het NOS-journaal. De 18-jarige Iraanse Duitser die gisteravond in München... negen mensen om het leven bracht en daarna zelfmoord pleegde... was een depressieve eenling. Er zijn geen aanwijzingen dat de Schutter banden had... met terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de politie is de schietpartij vrijwel zeker geen terreurdaad. De Schutter was vanwege zijn depressie onder behandeling bij een psychiater. Hij had een bovenmatige belangstelling voor schietpartijen op scholen. In het Huis van de jongen is een boek over dat soort incidenten gevonden. Ook lagen er artikelen en krantenknipsels over schietpartijen op scholen. Zeven van de negen slachtoffers in München waren tieners. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn er explosies geweest... in de buurt van een demonstratie. Waarschijnlijk gaat het om zelfmoordaanslagen. Er zijn berichten over zeker 20 doden en 160 gewonden. De demonstranten waren hazaren... die eisen dat er hoogspanningsmasten worden gebouwd... in de dorpen en steden waar ze wonen. Veel van hen hebben nu geen elektriciteit. De beveiliging rond de demonstratie was verscherpt. Zo was het gebied eromheen afgesloten en liepen extra agenten rond. Desondanks kon een aanslag niet worden voorkomen. Het toestel van Egypt Air dat in mei in de Middellandse Zee stortte, is in de lucht door midden gebroken. Dat hebben functionarissen die bij het onderzoek betrokken zijn gezegd tegen de New York Times. Kort voor het ongeluk was er brand in of vlakbij de cockpit. Het is niet duidelijk of de brand is aangestoken of door een technisch mankement ontstond. De Airbus A320 verdween op 19 mei tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. Het weer op steeds meer plekken schijnt de zon. Alleen de Wadden en Limburg houden veel wolken. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in het oosten en zuiden. En daar kan het vanmiddag en vanavond stevig regenen of onweren. Morgen begint weer vrij bewolkt, maar later is er geregeld zon. En de maxima komen dan uit op 29 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 brag about it, but there's no going around it. Deze single uh, kracht aan alle kanten. Zo oud is hij alweer, uit 1986. De Nederlandse formatie De Novo Band hoor je. In your Academy Mine. Het is uh, even na twee uur studio, tolweg, Tina. We zijn er weer. Goedemiddag, uh, Albert Jan En goedemiddag luisteraars. Ja, op het uh, vertrouwde plekje. Ja, een lampje brandt ook, hè? Na een weekje strand. Ja, we hebben ook een lampje. We hebben ook een, is het zo? Ja, uh, La ik zal even achterom kijken. En uh, inderdaad, oh, ja. we zijn on-air <laughs> nu. Dus heel goed. goed. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. En Rob, ja, we zijn er weer. Terug op onze vertrouwde stek vanuit de Tolweg 10A. Om deze tijd zou in Hongarije de kwalificatie plaats gaan vinden... voor de, de Formule 1 race van morgen. Voor de uh, Formule 1 race in Hongarije. Maar gezien het weer al daar, dat is voorlopig even uitgesteld. Maar is niet per niet, hè? We gaan natuurlijk de komende drie uur wellicht voor u uh, volgen als het daar weer droog is. Vandaag ook de voorlaatste etappe van uh, de Tour de France... die gisteren voor de Nederlanders zo desastreus is verlopen. Dus uh, ja, het is uitrijden en uh, weer opnieuw beginnen. Uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, de vaste items verder als de, de evenementenagenda. We hebben natuurlijk een gigantische drukke periode achter de rug met diverse evenementen. En de, de volgende zijn er, staan er alweer, uh, op, staan alweer op stapel en eraan te komen. Maar daarover uh, rond de klok van half vier meer tijdens de evenementenagenda. Het dieren van de week ontbreekt natuurlijk ook niet. En die luistert deze, deze week naar de naam Eloy. Het gedicht van de week, Rob. Dankzij jou heb ik ruim over de honderd gedichten nu bij me. En dat is allemaal de, de dichte bundel van Marco Termes, de Zandvoorter. Uh, puur termes. Maar daarnaast heb ik ook nog één in het Duits. Oké. Okay. En ook nog een hele mooie in het Nederlands. Dus uh, dat wordt nog een verrassing. Maar dat daarover meer rond de klok van kwart voor vijf. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. De kwalificatie van de Formule 1 Tour de France. Sport in het kort. En verder nog meer Zandvoorts nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender, uw vertrouwde zender ZFM. Dankjewel Albert-Jan. Inderdaad, heel veel muziek en informatie vanmiddag. Hola, we're Saina weird. Here is Ken Jones. in the new single, Don't Minds. She telling me this and telling me that. You say, once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I want to teach. I'm going show you that where you from. No matter the me to me. She said, Hola, come on, She said, Connichiwa. She said, Walk my French. I said, Walk in my daughter. she said, I'm And I said, na bullet. No matter where I You know I love them all, she said, oh como her She said Kanichi wa She said ball my friends I said banjo my da, da Then she says I bought it And I said na boole No matter where I go go You know I love them African American For sure I told her, baby coming right the rodeo Every time I come around and I go for broke She give me desktop till I overload Now baby you gon' go where you're supposed to go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 I'ma show you that where you from, no matter the me, to me. She said, Ola come on says She each it wa She said all then my French I said bantru my Then she says I bought it And I said na No matter where I go go You know I love 'em all She said Ola come on sah She said wa. She said all then my French I said Banjo my Then she says I bought it And I said I No matter where I go, go. You know I love 'em all She from Africa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 You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter the me, the me. She said, Well, I come on She said, can each She said, Fall my French. I said, Bunju and she says I it. And I said, Nah no matter where I go, go. You know I She said, Ola come on, She said, Kanishi wa. She said, Baudem, my French. I said, Baudem, my rap. Then she says, I passe. And I said, I Nabule. No matter where I go, girl, you know, I love them all. She said, Ola come on, She said, Kanishi She said, Baudem, my French. I said, Baudem, my rap. Then she says, I passe. And I said, Nabule. Stop. Stop. She said Kanichi wa. She said them my friend. I said my mada. Then she says I and I said Nabouleh. No matter where I go. The... Rob Rob the show Marisha, go.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 Je. je hoorde als eerste Ken Jones en Dan Maait gevolgd door deze van Tension Een lekkere gauw op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de dreadlock holiday. Nou, waar het geen zomer is op dit moment, dat is in Hongarije, Albert John. Nee, want ze... wat gaat het daar te keren met weer? Inderdaad, die, maar die meneer die in de pacecar rijdt, is wel lol. Want die, die rijdt al, ik weet niet hoe, hoe lang de rondjes om die baan een beetje droog te krijgen... Maar uh, ja, inmiddels maken de coureurs toch wel op om uh, te, van start te gaan. Maar ik denk dat dat nog wel even een minuutje of vijf à tien gaat duren. We houden je op de hoogte, want dat was natuurlijk spannend... want in de laatste vrije training van morgen... wist Max Verstappen de tweede snelste tijd tijden. Uh, op 20ste van Rosberg. Ju juist. Dus uh, genoeg reden om uh, deze kwalificatie uh, uh, echt te volgen. U hoort nader straks. Goed, even wat berichtjes uit Zandvoort en omstreken. Allereerst, de stank die sinds donderdag in de kustgebieden in delen van Noord- en Zuid-Holland hing... komt niet van een olievlek in de Noordzee, maar waarschijnlijk van een schip waar werkzaamheden plaatsvonden. Dat vertelde een woordvoerder van de veiligheidsregio Holland midden donderdagmiddag. Velen hadden die lucht donderdag in Zandvoort waargenomen. Toen de luiken van het schip dat voor anker lag voor Katwijk werden gesloten, verdween de stank. Wat voor werkzaamheden op het vaartuig werden verricht is nog niet duidelijk. Aanvankelijk werd er uitgegaan van een olievlek in de Noordzee op 4 kilometer uit de kust die een vliegtuig van de kustwacht had waargenomen. Een schip dat er vervolgens op afging... nam monsters van de betreffende substantie... en al vrij snel werd duidelijk dat het geen olie was... en de benzinegeur hier niet vandaan kwam. Wat het wel was, is nog steeds in onderzoek. De stank uh, was onder meer in Zandvoort, Hillegom en Bennebroek waarneembaar. Uh, Zandvoort zoekt taalcoaches... Uh, Taalcoaches gezocht, een vrijwilligersklus met grote meerwaarde. In Zandvoort woont een grote groep statushouders. Dat zijn mensen die voor vijf jaar een verblijfsvergunning hebben... omdat ze gevlucht zijn uit de diverse uh, landen. Taalcoaches gezocht, een vrijwilligersklus met grote meerwaarde. Uh, om statushouders te helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal, koppelt Joke van Looy Zandvoortse vrijwilligers aan de nieuwe bewoners van Zandvoort om hen te helpen met conversatie of huiswerk. Dit kan op speelse, vrijblijvende manieren, samen koffie drinken, wandelen, boodschappen doen of WhatsAppen. Deze ontmoetingen kunnen voor zowel de vrijwilligers als voor de statushouders grote meerwaarde krijgen. Joke van Looy zoekt nog vrijwilligers. Ze hoeven geen speciale achtergrond te hebben. Interesse en openheid zijn meer dan genoeg. U kunt zich aanmelden als bij de volgende e-mail: familie.vanloy.io, apenstaatje gmail.com. Familie. Gmail Bent u die taalcoach? Neem contact op met de familie van Looy. Uitstraling boulevards aanzienlijk verbeterd. Dat het ernst is voor het college om de boulevards een veel, be een veel beter aanzien te geven, wordt duidelijk na de actie die ondernomen is ten aanzien van het plaatsen van picknicktafels bij visventers. Vorige week werden wij het collegebesluit openbaar gemaakt. Vrijdag werden er al een, een viertal geplaatst. De rest moeten we uh, van de venters nog even wachten, want de tafels die nu geplaatst zijn waren op voorraad. De anderen worden zo snel mogelijk geproduceerd en geplaatst. Dankjewel, Albert Jan. Het zal het nieuws in het kort. Wil je het nieuws blijven volgen? Download dan onze CFM-app me a drink to the left you said her name was delilah and i'm like you should come my way yeah.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 Baby, move your body for me, for me, for me, just for me, babe.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 What be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 op de zaterdagmiddag bij CfM. Onze zijdebuur Milo hoor je met Howling at the Moon. Wilde ik eigenlijk net vertellen dat de Q1 begonnen is in Hongarije. Hij was ook even begonnen, maar we hebben een rode vlag, albert -Jan. Ja, dus het, uh, ze staan daar vrolijk te wapperen, want de regen komt weer met bakken naar beneden, maar voorlopig de snelste tijd door Perez 1.41. Als je nagaat, dat is in droge, droge weersomstandigheden, zoals Max in de 1,20 rijdt. dan scheelt dat nogal eventjes uh, in, op intermediates of op slicks. Dus wat dat betreft, rode vlag. Dus voorlopig even uh, geen racerij vanaf Hongarije. tijdens de kwalificatie van de Formule 1. Ben je al bij de nieuwe, al bij de nieuwe Albert Heijn binnen geweest? Jazeker. En wat was jouw indruk? Uh, groot. Ja, groot. Hè? Ja, echt heel groot. Maar ook heel erg breed. Heel erg breed, ja. Maar wat mij opvalt, dat wil ik toch even kwijt... Ja. dat die ramen zo beslaan van die koelingen. Ja, klopt. Dat is een beetje moeilijk naar binnen kijken. Hè? Ja, heel ja, moeilijk. Even, even, even, even de deur open doen. Even zwaaien. <laughs> maar wat ook moeilijk te vinden is... is de parkeergarage, blijkt. Want klanten supermarkt Albert Heijn... kunnen de ingang van de parkeergarage niet vinden. Drie weken na de opening van de vernieuwde winkel van de Albert Heijn... maakt bedrijfsleider Thomas Verhoek... op, op, op verzoek van de Zandvoortse Krans de balans op. Het gaat boven verwachting goed. Het is drukker dan we hadden gehoopt. We hebben inderdaad extra mankracht ingezet, afkomstig van AH-winkels uit de omgeving, om alles goed te laten verlopen. Het personeel is al helemaal aangewend en ook de klanten zijn heel tevreden met de grote winkel. Wat de bedrijfsleider wel een probleem vind, eh, vindt, is dat mensen de ingang van de parkeergarage slecht kunnen vinden. Ze denken dat hij bij de winkel zelf is. Ze weten niet dat hij na de kerk rechts is. Cornelis Slechterstraat, al dus de redactie. De ingang moet, worden, moet met borden duidelijk worden aangegeven, al dus Verhoek. Een minpuntje is ook, vindt hij, dat je voor de parkeergarage meteen het volle pond moet betalen. Wij zouden liever zien, dus Albert Heijn, dat je voor een, het eerste uur 10 eurocent betaalt, oplopend naar het normale tarief. Hij gaat er nog contact over opnemen met de ondernemersvereniging Zandvoort om te kijken of de Albert Heijn met de gemeente daar wellicht een oplossing voor kunnen vinden. Het schrikt mensen toch af als ze voor de winkelbezoek ook nog eens parkeergeld moeten gaan betalen. Nou, denk daarbij aan de formule van de FOMAR in Noord. Perfecte formule. Goed, wellicht dat daar dus nog een verbetering in komt. We houden nu op de hoogte. Aha, zit dat zo Albert Jan? Jawel, zei dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst Silo Green, hier is ze met Fuck You. We week twee grote storingen, stroomstoring in Zandvoort-Zuid. En natuurlijk de bekende Sicho storing. Ja, een beetje geskrempeld belt hadden we. Heerlijk, nou we hebben de frustraties eruit gegooid. Met deze van Green en fuck you! Het is tijd voor het Eh, uh, Nee. Ja, daar komt hij aan hoor. Komt ie. Zandvoort, weerbericht. Ja, ik ben heel benieuwd, uh, Albert-Jan, wat vandaag weer een uh, mooie zonnige dag zo Zandvoort is. Dat zeker, maar vandaag wordt het weer verzorgd door Weeronline.nl... omdat uh, Rico Schreuder met vakantie is. Het is een vrij uitgebreid uh, en uh, niet alleen regionaal, maar ook landelijk weerbericht. Vanmiddag schijnt, zoals wij kunnen zien, op veel plaatsen de zon... maar geleidelijk ontstaat er ook weer stapelwolken. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land kunnen stapelwolken uitgroeien tot buien. De buien zijn vrij lokaal, maar kunnen wel fel uitpakken. Het kan onweer en hagelen. Bovendien verplaatsen de buien zich langzaam en bevat de lucht. Veel vocht, hierdoor kan in korte tijd veel regen vallen. Lokale wateroverlast is zeker mogelijk. De temperatuur stijgt naar een graad of 22 op de wadden en in de kop van Noord-Holland. De andere kustregio's kunnen maximaal van 23 of 24 graden verwachten. Verder landinwaarts loopt het klik op naar 25 tot 27 graden. De wind komt uit noordelijke richting en is vrij kalm... maar tijdens een bui kan het even harder gaan waaien. Vanavond nemen de buien in aantallen en activiteiten af... en de kans op onweer verdwijnt. In de nacht zijn er opklaringen en het kan wat nevelig worden... of zelfs wat mistig. Met weinig, of weinig wind koelt het dan af naar een graad of 17. Dit is wel leuk om te horen, want morgen is de zon veel te zien... en wordt het met 24 graden aan de westkust... tot 28 graden aan de oostgrens behoorlijk warm. In de middag kan in het oosten van het land een onweersbui ontstaan... En de kans op een bui is niet heel erg groot. Maar als er een ontstaat, valt hierbij veel regen. En er is kans op onweer en hagel. De wind is noordwestelijk en zwak tot matig van kracht. En maandag stroomt geleidelijk vanuit het westen koelere lucht ons land binnen. Op de grensvlak van koude en warme lucht kunnen enkele buien ontstaan. In het oosten wordt het met 25 tot 26 graden zomers warm. En in het westen stagneert de temperatuur rond een graad of 22. En de dagen daarna liggen de middagtemperaturen in het gehele land rond 23 graden. De zon schijnt regelmatig en veel regen valt er in de eerste dagen niet. Eind van de week wordt het mogelijk weer wat warmer... en neemt de kans op buien, CQ-onweersbuien toe. Al dus weer online. En wil je weer nalezen, dan ga je naar www.weeronline.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl... en vergeet vooral niet de CFM-app. Ook daar vind je het CFM-weerbericht voor de komende dagen op. Ja, we wachten op het vervolg van Q1 in Hongarije. Dat houden we vanmiddag voor je in de gaten bij Zandvoort op zaterdag. We zeggen goedemiddag en hier is Duella el Corazón. te quiero dar. A mí no me importa. Ik con él, porque sé que sueñas Ik poderme ver, dat ¿qué vas a hacer? niet ver si te quedas o te vas, si no no me busques más Si te je también me voy, Ik si me das, yo también te doy.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 Juist van uh, Albert-Jan. De komende dagen lekker zomer weer. En vooral morgen een mooie zonnige dag. Ja, hoort de Dwella El Corazon op CFM Radio. Maar we zijn er ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En de digitale kijkers via Ziggo gaan naar kanaal 40. 24 uur per dag CFM TV met de laatste nieuwtjes... En natuurlijk het radiogeluid van CFM op de achtergrond. Wat wil je nog meer? En hoor je deze klassieker uit de jaren 80. Laura Branigan is hier Self Control. Dat hebben die Formule 1-rijders in Hongarije vanmiddag ook nodig. Self-control. Ja. Want ja, een regenachtige en natte baan daar in Hongarije, Albert Jant. Ja, ze zijn zojuist weer herstart. Uh, er was gewoon file in de pits. Uh, ze zijn nu weer naar buiten met nog een kleine 13 minu uh, 12 minuten te gaan. En als eerste op de baan uiteraard Max Verstappen... want het is een regenrijder voor we uitstek. We houden u op de hoogte. Uh, mag ik ook weer verder met het nieuws? Ja, tuurlijk. Oké, okay, want uh, ja, we hebben nu even een, een, laten we zeggen, een enigszins rustig weekend. Want volgende weekend hebben we natuurlijk ook alweer grote evenementen. Ook dit weekend hebben we alweer een aantal evenementen. Maar daarover natuurlijk meer. Tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Maar wat er ook weer aan zit te komen... is het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. En dat staat dit jaar in het teken van... Iconen van Amsterdam. Ik, de laatste tijd kom ik steeds vaak Amsterdam tegen in Zandvoort. Jij ook? Amsterdam Beach. Amsterdam Beach. Uh, uh, Amsterdam uh, aan zee. Uh, en dat soort dingen. Dus de tentoonstelling di hebben we. En uh, ja, ja, dit, di dit dan. Dus die discussie. En ja, vorige week uh, tijdens onze sa samenwerking... met de Haarlem 105 Live vanaf het strand... had jij de wethouder uh, van toerisme. En daar vroeg jij ook naar uh, wat, jij daarvan, wat hij daarvan vond. Maar ja. hij stond er redelijk positief tegenover. Ja, maar volgens mij uh, vele mensen inmiddels. Ja, klopt. Ja. Het, het krijgt toch een... Uh, als, je, als je maar lang genoeg doorgaat, dan krijg je vanzelf een beetje een andere invalshoek. Zo ook het Europees Kampioenschap Zandsculpturen, in het teken van Iconen van Amsterdam. Van 30 juli tot en met 5 augustus wordt het Europees Kampioenschap Zandsculptuur gehouden in Zandvoort aan Zee. Zes gerenommeerde kunstenaars uit Rusland, Oekraïne, Ierland, Nederland, Spanje en Groot-Brittannië zullen op verschillende locaties in het dorp spectaculaire zandsculpturen laten verrijzen. Elke sculptuur van circa 29.000 kilo, onthoudt u dat even, dat is ongeveer een quizvraag die ergens wel opduikt. 29.000 kilogram speciaal sculptuurzand zal worden vormgegeven rond een eigen subthema dat iconisch is voor de stad Amsterdam. Van Rembrandt en Vermeer tot artis en het Amsterdamse architectuur tot de tolerante geesten van Amsterdam. Naast de zes wedstrijdsculpturen zal ook een Russische kunstenaar... in opdracht van maar liefst vijf samenwerkende musea... een extra zandsculptuur vervaardigen rond kunst in Holland. Die symbool staat voor culturele verbinding. Escher in het Paleis, het noord brabantse Museum... het gemeentehuis Den Haag en het Van Gogh Museum in Amsterdam... het Koninklijk conceptgebouw en het Rijksmuseum hebben dit initiatief genomen. Deze sculptuur komt voor het Zandvoorts Museum te staan. Het publiek kan de kunstenaars aan het werk zien van 30 juli tot en met 5 augustus tussen 9 uur morgens en 5 uur middags op de verschillende plekken, zoals gezegd in Zandvoort aan Zee. De wedstrijd in de Zandvoort wordt gehouden onder auspicie van de in Den Haag gevestigde World Sand Sculpting Academy, in het kort WSSA, de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculpturenactiviteiten initieert en uitvoert. De wedstrijd wordt aan de hand van internationaal erkende richtlijnen gehouden. Op 5 augustus om kwart over vijf zal bij het Zandvoorts Museum aan het Gasthuisplein een vakjury de winnaar bekendmaken. De sculpturen zijn in de avonduren vrij verlicht en zullen nog te bezichtigen zijn tot november. Meer informatie te verkrijgen bij de VVV Zandvoort... en via www.zandsculpturenroute.nl. www.zandsculpturenroute.nl. Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen... is mogelijk gemaakt door uh, Holland Casino en de gemeente Zandvoort. Ja, we zijn naar uh, Q1 aan het uh, kijken... ondertussen van de kwalificatie, uh, Albert-Jan. Ja? Wederom een rode vlag. Uh, Oké, okay, nee, ja, ja, Marcus Eriksen uh, is er uh, zojuist uh, afgevlogen. En rood staat er weer. En uh, Max Verstappen op dit moment op... Uh, P2 tijdens deze Q1. En P1 voor zijn maatje, Ricciardo. Hier is je in een cirkel. Weet Het zomergevoel krijg je op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste door je sweat van In een Circle, gevolgd door deze van... Ja, uh, yeah, met lezer was dat. En light it up. Het is negen uh, minuten voor drie uur. Q1 ligt nog steeds plat, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar maar vooral... uh, ja, Max wel op uh, P2 op dit ja, moment. En vooralsnog Ricciardo op, uh, op, uh, op, op plaats één. Dus, uh, maar goed, het, kan, het is nou weer droog en dan is het weer regen. Dus er is nog echt niks te zeggen met nog een kleine menu. 9 minuten te gaan in deze eerste kwalificatie. Ben jij supporter van Schoon? En laat je stem niet verloren gaan, Rob. Want ook vorig jaar heb ik meegedaan aan de, de schoonste strandenverkiezing. Ook u kunt eraan de, deelnemen om je favoriete strand op Schoon te beoordelen. Toen ging de, vorig jaar ging de eer naar Donburg. En wordt ons strand, ons Zandvoortse strand... het schoonste strand van 2016, daar kunt u op stemmen. Uw mening telt. Laat ook dit jaar weten hoe schoon uw favoriete strand in Zandvoort is. Onder de strandstemmers verloot de organisatie een heerlijk weekendje weg. En natuurlijk de superdeluxe strandlakens die daarbij horen. Dan weet u zeker dat er deze zomer weer lekker bij ligt. Nederlands bekendste Globetrotter heeft in haar carrière... veel verschillende stranden bezocht. Maar de Nederlandse stranden hebben een speciaal plekje in haar hart. Daarom zet zij zich in als supporter van Schoon in voor zwerfafvalvrije stranden. Dus uh, Nederlandse stranden zijn gelukkig al behoorlijk schoon. Schoon, maar het kan nog schoner, al dus vloortje Dessing. Ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. Stem op het schone strand van Zandvoort. En dat kan op www.supportervanschoon.nl. www.supportervanschoon.nl Laat uw stem nogmaals niet verloren gaan. En stem uiteraard op het strand van Zandvoort. Want dat is dan wel de bedoeling, hè? Supporter van schoon.nl. Kun je nu gaan stemmen. Hier is de hoogste ah, versnelling. Het is geloof.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 Wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd Omhoog, hoog, hoog. Stuur versnelling, wordt word wakker want dit is jouw Nielsen die maakt altijd zelf wel al lekkere muziek, hè? Muziek waar je echt vrolijk van wordt. En dit was zijn laatste verschenen single, de hoogste versnelling. Nou, die gaan ze waarschijnlijk vandaag niet halen in uh, Bulgarije tijdens de uh, GP van Hongarije. Want daar is het nuts.